Goedemorgen, beste luisteraars, op deze 141 ste aflevering van Directo elektrofoon Op uw Radio. Viva! Is dat de Inas gekost het parvaise d'Akinemen van de kerk, maar een parvaise bak en vuatinaambak? zijn uh, zeker dat het gekost is langs de kanten van Nescher en Afligem, maar hebben nas dat ook nas gekost. Ne paar De veu mag er gebeld worden. En ja, we krijgen van tijd ook brieven, en we hebben zo'n brief gehad, ik heb er al van geklapt, verleden van meneer Lombard uit Krokenhoek. En dat schreef mijn vader, de familie A, ah, in Mullen Vrijlegoek ging, als het goed weer was, te voet op bezoek. Langs de kilo in Kreukegum, langs Motto's Bos, recht op Ketaloe, toegst de point, schier voor deu, Verbaal Ingelbrand deu de, de Gootweg naar beneden Zinneke Zinneke, in de zin. Schrijft aan meneer Lombard en vijf, zes verschillende zaken, plotsbenamingen waarover dan met de leste wijken gaat Daar goed weg kunnen men aan, de schiervoorheilode de juist van geklapt, Ketteloe Bos is ons bekost, Mottesbos is ons verleden wijk uitgeleid. Maar verder in dan brief vertelden dat de Witte Vrijdag tegen zijn vader zei: Jan Jong, ik weet een dikke naast zitten in de toppen. Ik zal dan een keer meepakken en dan gaan kinderen een keer zien. En ik zal dan een keer pakken dan naast. De toppen. Wat is dat nou wel? Dat moet ook tussenmullen en as zijn. Of misschien in krokengoem. De toppen. Heet dat dan nou iets te maken met de Aastokenberg. Is daar tegen de toppen. De veu mag er ons gebeld worden. Ook als je iets weet vandaan op De veu mag er ook nog altijd gebeld werden. Ik geef nog twee simpel dingetjes op. Want het moet niet altijd moeilijk zijn. Het moet ook altijd geen plots benamingen zijn. Hoe gebruiken men de uitdrukking? Hij is wel. Hij is wel. Wanneer zeggen men daar en wat hem willen men de meden betekenen. En, een tweede, hij is er wel mee. Voor al die zaken moet ons bill maar ondertussen is er geloof ik iemand. Lode we niet Je luistert. Hallo. Het is jou, de moruit, hè? Ja, ja. Het is over dat woord Stavoi. Stavoi, ja. ja. Stavoi, volgens mij komt dat van het Spaans. Dus dat is heel zeker overgebleven uit de Spaanse bezetting. Zou doen. Ik ben weg, ik stap het af. Dat schip is op geen manier zeggen. Ja. Dat is... ...estaboy in het Spaans. Dus het is juist die e dat ze van voren gelaten hebben. Ah, ja. Esta dat wil dus zeggen hier op deze plaats. Dus hier, hè. Ja, ja. En boy... boy hè. Ja. Boy geschreven, maar boy uitgespeeld, omdat de v in het Spaans niet uitgesproken wordt. Ja. Voy, dat is dus van het werkwoord hier, de eerste persoon van de tegenwoordige tijd. Ah, ja, ja. En dat is dus ik ben weg. Ja. In het Spaans, estaboy is... Ik ben, ja, ik zeggen, ik ben weg, maar het is, kata, uh, het is Castillaans, hè, dus het is echt uh, Spaans. Ja, het is echt uh, Spaans, hè. is echt Spaans, hè. Ja, ja, ja. Ja, ja, dat kan best dat dat hier blijven hangen is. Hoort dat af en toe nog, meneer? Uit de uh, Spaanse bezetting. Ja, ja. Prima, ja. Dat is lief dat u ons daarvoor belt. Bedankt. Ja, Tot genoegen, hè. Ja, Dag. Goeiedag. Ja. En er is nog iemand. Hallo. Ja, het is hier met mevrouw Lombard van Krokenhem. Mevrouw he? Lombard, ja. Over dat woord, de rotten, dat is de rotten in ah, Krokenhem. het is Ik de De rottenberg en de rotten. Ah, maar ik heb er een thee van Ja, maar dat is, dat is nu niets, hè. Dat is de uh, want top niet. de Witte Vrijdag verhuisde dus naar Krokogem tegen ja. de boerderij van mijn avers. Ja, ja. En dan was dat dan in de rotten, dat ja, ja. was dat bossen. Ah. Bosjes zo, hè? Ja, ja, ja, ja. En uh, daar gingen ze dan, daar ging de rotten, de, de Witte Vrijdag dan stropen. Hij ja, ja, ja, ja. Uh, ja. kwam dat vertellen in de boerderij ook. Ja, ja, ja. En dat is daar just vuur de Rottenberg de Dendermondse stierweg over, komt de in de rotten. Ja, ja, ja maar dat kennen. Maar dat vroeger ook voor de oorlog de Bohemers stopten hè, de Zigeuners Dat afkwamen van de stierweg van Vilvoorde, zo de Mazel, zo uh, ja, in Dendermondse stierweg af. En ja. veu de rotten, veu Trottenbergsken, dus veu de winddrive Ja ja, ja dat ja. ja. ja, ja. En dat lieten ze de Pierre in Pinot zijn wat, en die hadden een hoesting al gegeten, Veel dat Pinot dat wist dat de Boeijemers daar stonden. Ja. En dan kwamen natuurlijk, Spinot, dat is ook een bekende figuur, uit ja, ja, ja, ja, ja. de ja, ja ja. dan kwamen afgelopen, en nou, dat was nogal zo'n collega. en was zijn orenmaker, maar dat was dat al lang gebeurde. Ja. Ja, ja. En ook van die vrouwen dat in de tijd uh, langs het uh, wegsken, het Rotterbergswegsken, of weet ik wat, we geven dat ook een naam, dat is het wegsken dat de je hebt de Puttenbeek die loopt onder de Dendermondse stierweg ja. beneven een wa, dus ja. naar de Dendermondse baan ja. he, dat ja. parallel loopt met de stierweg ook ja, ja, ja, ja. Ja, daar was dan een beeksken, alleen de Puttenbeek en het wegje en daar kwamen ze dan af ook met hun potten melk vragen in de boerderaan voor de kinderen he. ja, ja, ja, ja. Ik, ik heb zo nog een paar dingen blijven doe ik met de zigeunders maar ik ga dan een keer schrijven of ga dan een keer op schrijven allemaal en ja, dus dat is ons... mijn jeugd, ik kan ja. erover veel vertellen. De, de puttebeek dus? Ja. De, die... ja. de puttebeek dat dus komt van, ah, heel waarschijnlijk van achter de, de kerk van de zo, ja. de de rotten, onder de Dendermoonse stierweg beneden. Maria van alle nevens Maria, er hè? gaat dat het het rottebaantje, Baantje wat weet ik allemaal. En dat Rottenbergske, wat is dat, mevrouw? Wel, uh, dat is de, de Rottenberg, dat, dat zeggen wij, dus dat Dellingske uh, naar, uh, naar de wijndreft toe. Hè. Ah, dus ja. We zeggen Mazelberg en we zeggen de Rottenberg. Ja, ja, ja. ja. ja. De Rotten is een tigste baas. Hè? Het tigste baas. Ja. En al afwegende dat, dat bonten. Ja. dat bonten daarna uh, bakkerken slaan nooit. Uh, nee, uh, dat is nogal van boven nog, hè? Dat is, uh, is bakkerkjes slaan, hè? Het ja. uh, rotten liggen lager, hè? Ja, ja, ja. ja Aan ja. die weilanden, ja, ja. die diepste zo hè? Diepste. Ja. Aan de beek hè? Aan de beke. Zeg mevrouw Lombard, die, die Rijkenhoek, zegt u dat iets? Uh, ik meen uh, dat dat een jongerennaam is. Ik woon er nu al lang, ik ben er geboren, mijn moeder ook, hè? En zo, maar wat, ik heb er ook nooit niet van gehoord. Nee. Nee, ik meen dat, dat, ne, dat die naam veel jonger is. Dat zou ja. kunnen. En die Stokenberg zal waarschijnlijk ouder zijn? Die Stokenberg is heel, he, heel oud, want uh, ik was zeer jong als ik mijn vader en mijn havers ervan hoorde spreken. Ja. He, en ook inderdaad, dat vijverken dat dat was, als de mensen soms, soms in gebrek zaten van uh, water. Als je nu, uh, zou ik zeggen, richting zie, ja. ja. dan hadden de linkerkant. En de rechterkant, dat was een uh, fiets, een verloopbaan. Een verloopbaan maar ja. in van dat grijs, in van dat grind, nog niet gegoten, gelijk als u. Ja. En de steenweg was veel smaller. En uh, dat waren van die kasseisteen nog. Hè? Ja, ja, ja. Dus langs de linkerkant hadden de jarenbaan samenmoeder. En ja. ook wel een keer de zomerbaan. De zomerboentje. Ja, heen. dat zou ze ook. En ja. ik denk uh, dat, dat ze dat zeiden omdat in de zomer er meer beweging was, dat waren uh, meer, meestal karren dat zich bewegen op die baan ja. hè, naar hun velden overal hè. Ja, ja. En Hier ook op Tijveld en Ambos en weet ik wat, boeren met karren, want daar waren nog geen uh, tractors hè. Ja, nee, nee, Dus nee. ik spreek van zeker voor 38, dus voor ja, ja, ja, ja. De, uh, eerst, ja. de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja, ja. En uh, die olman, mijn vader had nogal Grond langs de, langs de kant, dus langs de linkerkant, langs de jarenbaan, langs de holmen. Ja, ja. Ik heb ze nog weten afdoen ook. En ik herinner me nog, um, met mijn broer, dat man, we waren zeer jong moesten meegaan aan het veld. We, mocht, we waren nog te klein om thuis te blijven. Het moeten zo een jaar of acht of negen geweest zijn. Ja. En, ...een keer op een wedding... Hè, ...want we zochten spelletjes uit... ...voor die namiddag te, door te brengen... Hè, ja, ja. ...in het veld en zo... ...we zaten ongeveer zo in de schaduw... ...van de Olmenda op het veld... Hè. Ja, ja. ...en uh, we zaten... Uh, ...de auto's stellen die... Uh, ...voorbij kwamen... ...dus van uh, de richting... ...van uh, Dendermonde naar Assen... Ja. Ja. ...en ook van Assen naar Dendermonde... Ja. ...en dat waren allemaal... Blauwe in die tijd en allemaal zo bijna dezelfde. Ja. Dat waren twee types, dat weet ik nog, maar bijna ongeveer even groot, maar allemaal donkerblauwe. Ja. En zo van uh, in de namiddag, zo van, uh, laat ons zeggen, vanaf een uur of een tot ongeveer vier, vier uur, dan telden we van 80 Otto's van afkomen van Mazel, dus van Dendermonde en 83 van As in die tijd. Voilà. Dus dat om je gedacht te geven hoe dat verkeer toen was, ja. uh, dus in de jaren 38 en nog een beetje vroeger. Hè. Ja. Ja. ja. Je moet het dan niet opschrijven. Ja. En nog andere zaken, daar zo'n plotsbenamingen en wat dat je daar... Ja, ik ga uh, en namen. En nee, ja. Goed, goed mevrouw Lemaert. Okay, Bedankt, tot geluk. Goeiedag. Voor hebben we er al even iets van gezegd, want ik krijg ook al, al wat brieven en tekeningen soms. En op een van die tekeningen, ik heb het even aangerokt, staat ook het kruis van Dom Ploffink van 12 november 1918. En daar is op gereageerd, Verleerwijk, en ons gezegd dat op dat kruis ook de namen zouden staan van de mensen dat daar ter plotse... Omgekomen zijn, bij die ontploffing. Die ontploffing had blijkbaar niks te maken met dat menucentraal dat in de station van As, of een beetje buiten de station, ontploft is. Maar het moet dat ook wow. een soort depokken geweest hebben en ergens gezien een wah. Als twee een beter te komen langs staan een keer wandelen, we moeten dat dan een keer gaan zien? beneden vrouwelijk om. Het is niet ver van de spoorweg, zie ik, en dat geeft een uit in de straat. En uh, dan is er nog boven vrijwel goed, ik geloof dat dat nou van naam veranderd is, als ik het goed voel Maar allez, we zullen dat toch wel vinden. Moest er nog iemand ons daarover iets kunnen vertellen over dat kruis van ontploffing in Mullem, van Veu in je meneer Dat mag altijd gebeuren. Want het is zo dat er uh, rond 0 november vorig jaar een tentoonstelling geweest is over de Eerste Wereldoorlog. Na zijn ze ook bezig met allerhande zaken te verzamelen over een Tweede Wereldoorlog. En ik pas niet dat er van al veel gepubliceerd geweest is over dat kruis van ontploffing, maar dat is wel van 18. Hè. Ja, dat of van Nolles, dus daarover hebben we het nou ook al gehad, maar als we in dat en dat die van ons leidt zien, dan is dat toch niet, alhoewel dat er een van de Rasselt vernoemd zijn als opvolger na Walravens, dan is dat toch niet dat of, dat wale Pazen van bollebeek, dat groot of van van de Rasselt, dat moet waarschijnlijk nog iets anders zijn. Dat is tof, zijn. Bollebeek, ja. dat is iets anders. Ja, er is iemand aan de lijn geloof ik, hallo? Ben ik aan de lijn? Ja, ja. Luster, het is te voeg uit als die in dat weg is, hè? Ja, ja. Uh, Ze is weg, wistjesnaam. Heel dat nog niet gehad. Ze is weg, zes weg wiesesnaan. Wiesesnaan. Daar is een, dat, dat event verlaat niet. Maar dat was toen niet lang van Duitsland. Nee. Maar in de, de mensen dat het recht over in de skipperwind tegen min, ja, ja. Die maskers kinken, wistjesnaam veude de mandenmaker. Ja, ja, ja. En dus een dat weg, is als zien dat te dat vooi is. Ja, ja, ja. En dan rap maar een kleine anekdote, hè. Maar dat ja. is niet zo'n dingen. Van de schievoer. Ja. Ze hadden vooral in katervaren tegen ons er net een verschrikkelijke gierige minst, ik weet nou niet, dus kan ik ze niet zeggen. Ja. En daar mijn onkel was met zijn nichten op wandel. En dat stond in de schievoer. Ja. En dan moest ik een keer plassen en natuurlijk in de handhaatje mochten ze zelf zo in zijn ervan en dan plassen van in de om ja. om een de veld. Ja. En zij ze zei, mijn onkel, pist op ons. <laughs> dat ja, weet ik een ding en dat de winst dat een ammoniak moest zijn, hè. Zij langs erin bij ons, die vraagt iets voor. Zeg, wat heb je stopt, hoor. Ah, ja. En dan heb je maar tussenin, hè. Dat zijn van de... Die hangen, zooms, ah, dat blijven hangen langer zoeken, hè. Dat is juist, ja. Allee, bon. Bedankt voor het ja. Klakken. Ja. Ja. klakken. Goeiedag zo'n anekdote doen, maar ook op, op iets pasen En dat is ook jarenlang blijven hangen, van onkel Albert, hij had dat woord nog een keer geschreven. In een klein artikel. En dat was in tijd van Jan den Berg dat muziek met de studenten van Walfrugum ging repeteren. De muzikanten van de gilde in open lucht op de koer en al de paters door de vensters zien. En Jan den Berg was daar ook de muziekmeester van het muziek van het Klooster. En hij moesten dus samen een cantate aanleren en opvuren in As. En ja, die muzikanten vullen wel wat onwennig. Anders is dat repeteren in een zaal en een stamane en En dan en en, zo in open lucht op dat koer. Jean Jacobs, zo'n grote lange mens, dat bombardongspelen, dan was het niet gratis, hij sas. En dat hem. En de bier onderbraken en zei, Jean, hoe is dat mogelijk? voor een grote mens. En de zijn dat goed. En als er in een klooster nadien ik iets gebeurt, dat zoiets iets gedaan had, allee, dat hem niet op zijn gemak vullen, den zandepaeter, sjang hoe is dan mogelijk, verzoenen grote minst. En dat is dat jaren blijven hangen. <lacht> dat zo een beetje zullen met de bemesting van die scheefvoer daar. Ja. Ondertussen is er weer iemand Lode. We gaan eens luisteren. Hallo. Hallo, ja, Lode en René. Piet. Piet. Ja, ik had verleden week je opgeschreven, omdat ik de tijd niet had. Wij hebben verleden week over die vatmannen gesproken. Ja. Ja en dat was 25 kilo aardappelen ja. en een bolte patatten, dat weet ook wat dat is waarschijnlijk, baaltje, ja. Ja. dat is 50 kilo pataten. Ja. Ja. dus als wij gingen patatten hebben op het veld en wij, gaven, wij rapten twee vatmannen ja. in één zak, dat was een ja. ja zo kost vader ongeveer weten hoeveel bultjes patatten en hoeveel kilo dat hem had ja. Dat voerde ik er graag nog bij en dat was ja. altijd favoriet. Bedankt Piet. Ja, ja, ja dat is het is onder. Genoeg een dag. Ja, ja, ja. En er is nog iemand. Hallo. Meneer, ja. te, te spreken over dat kruis van Dom ja. ja. Dat is gelegen in hè. Ja. ja. En dat was op de eigendom van Louis Jacobs uh, Carlier. Jacobs ja. Carlier. Ja. Ja. En dat was in het plester van de oorlog. Hè? Ja. Ja, ja, ja in was, 18, ja. Ik heb mijn vader altijd door vertellen en die, die was... Die was, we kinderen in, in familiezaken zo. Ja. Dat was een, een koffer met mijn neus. Ja. En dat was officieren officier van het leger van de Duitsers. Ja. En die waren niet aan, die die aan het open doen. Ja. En daar stonden uit de gebeurtenissen verschillende kinderen rond. Te zien, ja. En de is met, met een uiter opgekapt op die koffer en die had die bus gevoerd. Ja. Ja. En die is ontploft en er waren verschillende kinderen dood. Ah ja. En die kinderen die staan op, de, die op dat kruis vermeld. De namen. De namen. Maar ja. er waren verschillende gekwetst ook. Ja. Die een officier die bezat, zo'n klein nond, voskome wit. Ja. En die hond die is vroeger bij ons nog gekomen. Die hebben verschillende jaren bij ons, bij ons geweest. Ja. Die hond dat overschoten na die ontploffing. Ah, en, ja. en dat kruist uit dan nog. Ja. En dat, dat is nog leesbaar? Dat is nog leesbaar. Dat is, ah, gemaakt, ja. dat is gemaakt in Marburg, zo. Ja. Ja. ja. En de meeste slachtoffers waren dus kinderen? De meeste slachtoffers waren kinderen dat er ons toen te zien. Ja, ja, ja, en er ja. waren verschillende gekwetsten. Want ja. ik heb nog vernomen toen, ik was er toen zo uit nog niet... Dat er een dokter was uit Brussel en dat hij zegt, breng ze bij mij is stuk wie weer en tegen een boer uit de geburen. Breng me zoveel mogelijk melk en ik zal ze rennen. Ah, ja. Ja, ja. En ze zijn er doorgekomen. Ja. Maar ik weet dat, dat goed staan, want waar dat kruis staat, ja. daar zijn we nog familiaal mee bezig. Hè, na, na tussen. Ja. Ja. Dat is dus zo'n een weg, hè? Nee, die van... Dat is een, een baan. Ja, maar het niet van, kunnen we er niet aan vanaf aan de Noer? Als we van de Noer komen? zo Ja, vanaf de Noer kunnen je er aan. En is die een bakker aan naar beneden af? Nee, als je vanaf van de Kerkhof vanaf. Ja. Zo zeg je dat. Ja, ja. ja. Zeg, dat ja, ja, ja. Naar, naar hè? Ja. ja. Dan komt eerst op haar rechterkant de boerderij van Verrassel tegen. Hè. Ja. En dan van de andere kant zus die een zus voorbij verrasselt in die een op haar ja. linkerkant, daar staat het kruis. Ja. Dat is zo wat bergaf, hè? Nee, dat is een gewoon baan. Dat was vroeger. In Kassij, daar woonden we... je wie dat in die, geburen, in die geburen daar veel woonde, vroeger de jaren? De familie Sablons. Sablon, ja. ja. Maar je hebt dat Jacobs genoemd, ja. uh, waar dat het dus was, uh, was dat die Jacobs, waar die, die drie, maar dat drie dochters waren, die, die toevallig allemaal een ras komen wonen zijn? Ja, maar dat was al, al een stuk verder. Hè? Dat is een, een generatie verder, ja. ja. Een generatie verder. Ja, ja. Dat, dat was Frans Jacobs, hè. Ja, ja. En, ja. en, en met die, die drie... woonde hier, hè, op een boerderij hier. Ja. Want de Duitsers van Frans, die hadden een, een huis gezet op die oppervlakte, daar waar het aan stond. Ah, die woonden ja. apart. Ja ja ja. Ja, ja, ja, ja. Maar ik zie het zitten waar het is. Ik ben er goed op door, van, want ik heb het vroeger wel gespeeld en wel gelopen. Ja, Goed, bedankt, bedankt voor de telefoon en voor de nadere informatie. Nou weten we ook weer iets meer van dat kruis, van ontploffing. Het is dus nog leesbaar, we konden er zeker niet in zien. En we, misschien stonden er geboortedatums bij, oké. Okay. Ja. Goed, bedankt meneer. Tot genoegen. Ja. Tot de volgende keer. Ja. Zes weg, wissensnaan. Ze ik had dat eigenlijk nog niet gehoord. Nee, het is niet voor ons. Uh, ik kan het wel aannemen dat hij mensen daar in de, de Schipper, Veumien, de Mannenmaker, dat was een van Malderen, dat hij in de broeken en daar in de buurt wisse ging gesnaan, maar als er dan ene wat al lang weg was, of enige dagen weg was, want toen, gewoonlijk niet lang, zei Jan, uh, was die ook weg wisse snaan. Ja. Uh, wat dat ik na nog in een keer te binnen schiet, ook van zo'n een, een uitdrukking van iemand dat weg is, Est Landtijd de Dieventel. Ja. Dat werd vroeger nog een keer gezegd. Ja. land uit de Dieventel. Ja, misschien is dat snaan een uh, humoristische toevoeging bij het ja, ja, ja. gezegde Zesweg, hè. Ja, ja. Zesweg, als wij nog een aantal dingen kennen, we hebben het dus over gehad, hè. Est Nadilbeek, uh, Egern. Ja, ja. Dat zijn van die lachwekkende ja. uitdrukkingen om dus uh, eigenlijk niks te zeggen. Ja. Hè. Ik zeg het, eh, lag weg een antwoord. Ja. Eh, ik bekijk hier die foto van eh, Ovaar van eh, Frans eh, Schodians in verband met eh, de fameuze, het fameuze restaurant van die commissair eh, van Oudgaarten. Eh, dat is interessant, dat is een gevelsgebouw. De punt, eh, dus een soort L en de punt is afgeplat. En ik zie daarboven een soort van, ja, eh, ik zou zeggen, een, een vuurtoren. Dat is misschien de verklaring van die eh, Ofar want het vermoedelijk is het uh, gebouw gelegen nabij de grens, het is een grensgebouw. Uh, van dragen Het, het he? zou dus inderdaad kunnen liggen op die grens uh, Berchem, Zellik en Groot-Bijgaarden. en dat zou dan de reden zijn waarom dat Ovaar noemt en meteen ook een bewijs waarom het zo'n uh, belangrijke plaats zien nam in, in, uh, in uh, ik zeggen, in de geschiedenis van uh, Berchem, sint Agatha berchem en waarom het ook door de asnaden zeer goed is gekend. Dat was zo'n zo soort hè. Maar... Ja, het is, je zou zeggen het is een toeruken, maar het zou ook wel eens een soort van uh, vaar kunnen ja, zijn. Ja, dus een, ja, ja. een soort van uh, grenslamp. Al hebben wij dat toch nooit geweten in onze streken. Maar ja, het is, uh, het is niet omdat wij het niet weten dat het niet heeft bestaan. Dus uh, in sint Agatha berchem bestond zo'n gebouw met een uh, lamp erbovenop, zal ik maar zeggen. Genoemd Ovaar. Dus in de lamp. En dat moet dus een grensaanduiding zijn geweest. Misschien zijn er nog uh, luisteraars die zich herinneren dat dat bestond en dat die lamp inderdaad ook brandde. En dat het misschien ook op andere plaatsen gebruikelijk was dat dergelijke gebouwen gelegen op een grens ook een, een vaart, dus een soort van uh, lamp op zich uh, op hun dak hadden zodanig dat ze de een grens konden aangeven. Het is toch nieuw, het is belangrijk. Het gebouw van, zou van de jaren, uit de jaren 20 stammen. Het zou waarschijnlijk ook wel ouder zijn, want de, de koets van de commissair was eigenlijk van de jaren 14, dus 18, na de Eerste Oorlog. En moet dus door de Asnaren toch wel zeer bekend zijn geweest. Dat was nog veel tot waar dat ze Pauwels nadien gedaan hebben. Ja. Had, hè? ja. Dus, en dat moet zo verandst een koets geweest maar we moeten waarvan een man of 12 in kost precies, precies. Maar ja, iedereen zal ervan toch geen gebruik kunnen maken, hebben. dat zal al iets gekost hebben. Maar ja, er waren zoveel mensen dan in dat de tijd van As te voet naar Bergum om gingen. Hè? Tuurlijk. Omdat daar dus die eerst de eerste staatsen en dat daar de mogelijkheden waren voor, voor de, de Brusselse tram ja. te pakken. Dat was precies draakje niks, hoe van As naar Bergum te voet uh, stappen. Hè? Ja, dat parvaise ik geloof niet dat er in als bekost is. En dat eh, daar klappen we nog van, de Avermins, alleszins. Want uh, veel dat ook niet meer gebruiken, dat woord, dus het Portaal van de Kerk, de Parvijs. Maar dat Parvijs bak ik vraag het toch nog een keer aan als ze met Oosterwijk zeggen wat dat ze daar in Eschern en Nekelegomen in de streek mee bedoelen. Maar het is dan ook van gisteren niet, hè. het is ook al een wat geleerd. Ik zit zo te pauzen, wel in mijn verleden ook nog opgegeven. Is er in As een speciaal woord voor als ze aan het zijn? de bieten aan het krabben, of het kraait aan het krabben, of aan het uittrekken. Want dat er te veel is, omdat het zou dik werden, tander Dat een En we willen daar een typisch woudveu. In, in Eschern en Oemstreken hebben ze de we veu ook, wie alle En we willen misschien ook een, want we willen zijn echt geen, geen boerenjongens zo, we hadden wel met een in de buiten gelijfd en gespeeld, omdat dat toen de gewoonte was, maar echt zo van boerenafkomst afkomst niet. En ik, we hadden kinderen geen bootvuur, maar we vinden dat je ook in dat boek van meneer de Vis, dat is ook allemaal lang geleden, misschien dat er iemand daarna luistert dat je iets kan van zeggen. En uh, verleden desdagloeden was er op de Staatsenstraat een jubileum van 65 jaar getraat. Tussen de vlagendeuren kunnen we dat toch even kunnen spelen en ik zeg tegen die mensen, pak alle filet en aan de portemonnee en gooi het met een mee, we gaan nog commissies doen op de staatsestraat. En dan stel vast hoeveel dat er verandert op jenige jaren tijd. Als je teruggooit vijf jaar, tien jaar, vijftien twintig, die mensen die kunnen vijftig en meer jaar teruggaan. Ja, dat is er niet meer en dat is veranderd. en Giel, de stasestraat is gielig aan zannes gebeuren als dat in tijd was, want er stond er ook boomjes met kermis en kaffeetafel, dat is in openlucht. Daar gaan we het nog een keer over hebben, want dat is geloof ik iemand. Gelukkig. Hallo. Kijk jongen, dat kost veel geld. moeten Ja. Ja, ja, nou, nou dat is een <laughs> een op dan, zeg niet Hij is wel, dat iemand dat hebben is. Ja, hij ja, is wel. Ja. Ja. ja. En dat zijn mensen Dat zijn wel Ja, ja dat zijn Willeminschen. mensen ja. zijn ja. Men ook goed. Aan ja, dat gebruiken men ook. En ja. dan ook hij is er wel mee. Ja. Bah, dat is zo klaar, een gewoon een goed woord. Prerogatief, hoe noemt dat ook? Ja, ja, ja. En ook ik kan er maar wel mee zijn. vluten, ik ja. kan er maar wel mee zijn. Ja, ja. Dat is als er een beetje een. met een droom aan iets uitgerokt. Ja. ja, ik ja. kan ja. er maar wel mee zijn. zou ja. houdt er dan niet goed aan, ik kan er maar wel mee zijn. Ja. In de goede zin, en ook in haar kop van achter, kan er maar mee bedrogen zijn. Ja, ja, ja. kan er maar mee zijn. Maar mensen, dat willen we nog, dat brengen we maar nog. Wele mensen, ja. Dat waren goede wele mensen. Ja, dat zeker. Maar dan, hij er wel mee. Ja. Ik stel maar zo dat dat ook kan zijn, hij heeft alles wat een geir uit zijn eigen huis, dit en dat, en dan plots gebeurt er iets in zijn gezin. Ja, ja. Je ziet maar dan is dat meer omdat ze zullen zeggen, dan heeft u van ons aangemacht ah, en een tien of ja ander ja. binnengetrokken. Ja, ja, ja, ja, ja. En, en dan uit u van ons nog gelukt of het. Daar was ja. er al wel, is er veel mee. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Want je komt om zijn bond. Ja, ja, juist. Dat ja. was tot telefoon. Ik zeg, het is te slecht weer, want ze van kunnen reigeren tegen dat jubilarische 65 jaar getraat. En ik ben meul naar de winkel geweest van Aan Noek, van Aan pine tot aan tot de steenkapper. En dan nog uh, gezegd, ja, hier over wint werken van de lijst en ging er verder aan de Staatse van de kantine. Hoeveel winkeltjes dat er dan waren? Ja. En uh, dat wil je nog weten, maar, he, in 40, 45. Maar ja, allemaal mannen commerce doen. Dat man ging werken en stond op naam van de vrouw. En dat waren dus ook in lasten. En je moest gaan dan niet ver lopen. He? Als je pas bij en bij Gianna van Moer, daar was een papeterie in de gang. He? En daar de eerste plots. Van Veu aan de straat, ah, ja? en een cahier en een crayon en een groen en dit en dat, ja. Ondertussen is er weer iemand. We luisteren eens, hallo? Ja, het is Frans van den Broek uit Mollem. Ja, ja van, Ach, middag. van den Broek, Dag, Wij Frans. Hebben we hebben al een paar keer geprobeerd van u te bereiken. Sorry? Ja, ook in de paasvakantie, maar ja, we zijn niet binnengeraakt bij u. Ah ja. Nochtans, zegt jij de man die ons kunt helpen in verband met die nollos. Wel, ik ben er zeker, enfin, ik heb dat gehoord, ik heb dat gevolgd. Maar uh, ik heb ook de juiste nootleden nog niet van. Nee. Eerlijk bekend, nee. Ik denk wel in de richting, zoals u de, dat geciteerd ja. heeft. Dus Arnold of zo. Een afkorting ja. van uh, Arnold of zoiets. Ja. In die, in die, uh, ik weet het echt nog niet. Nee. Ik ja. ga daar niks van zeggen wat het zo. We laten nu zoeken. Met de, met de waarheid. Ja, we laten nu zoeken. Ik hebben wel Frans. een paar dingen over dat kruis bijvoorbeeld. Ja. ja. Is er al iets van gepubliceerd, Frans? Ja, wel hebben dat in die. Wacht, of dat dat gepubliceerd is, weet ik niet precies. In elk geval, ik heb dat toch geciteerd ja. met die wandeling van de landelijke gilde. Ah, ja. Ja. Maar ik weet niet precies of dat gepubliceerd is. Ja, ja. In elk geval, ik heb hier twee kleine teksttjes daarover, ja. die verschenen zijn in de Gazet van Assen in, uh, acht, in 1918, ja. dus 17 uh, november. Ja, vijf dagen na het vuurval. Ja, ja dus uh, schrikkelijke ramp te mollen. Ja. Dat was dus de, Tudel. de, Tudel. de titel. Ja. Dan heb ik dan nog een vermelding die waarschijnlijk ook uit een van die oorlogsbladen komt. En daar staat op, dus dinsdag 12 november 1918, daags na de wapenstilstand, gebeurt te Mollem het ergste onheil ooit te Mollem voorgevallen. Een deel gekwetste soldaten werden uit de laatste gevechten hier toegevoerd. In een pachthof werden er 75 verpleegd. In de namiddag, door de onvoorzichtigheid van een Duitse officier. Voerman staat erachter, dus officier Voerman, ontploft een vergiftige dynamietbom die twintig mensen dodelijk treft. Acht parochianen en twaalf Duitsers. Allen sterven terstond of korte dagen daarna. Molen had in de veertig parochianen in de oorlog. Dus waren veertig parochianen in de oorlog, vier zijn er gesneuveld. Ja. Dat is een tekst dat hier voor mij ligt, ja, ja. weet ik niet precies uit uh, wat dat de oorsprong woont. van, maar dat schijnt me toch wel een beetje te kloppen met hetgeen dat ik tot dusver heb gehoord. Ja. En dan het kruis zelf, dus dat is inderdaad op het geugd beneden vrijliggen. en daar staat op, ter nagedachtenis is de slachtoffers van een vijandelijke dynamitontploffing, de 12 november 1918, en dan de namen van de slachtoffers met uh, ouderdom. Ah, ja. Ja, ja. Gegeven door beneden Vrijlegem en door de heer Pastor De Munter. Ja, die bekende pastoor, ja. Ja. ja. Dus die was er ook zeker het, uh, bij de initiatiefnemers. Dat zal in de jaren 20 opgericht zijn, of zo misschien. Ja, dat, zo wel in, dat staat er ook niet bij, natuurlijk, nee. maar ja. dat zou wel kunnen. Ja. Dat dat dus een jaar ja, of twee, hier jaren had, later, ja. Dat de ja. actiecomité ja, op gang ja. is gekomen en zo en die geldinzameling is ja, ja. gebeurd, dat, dus ik denk ja, dat het uh, rond die jaren moet zijn. Dus dat wat dat kruis betreft, voor ja. de rest hoor ik er heel veel over molen, hetgeen mij heel veel plezier doet natuurlijk, dat zijn ook zaken die ik echt uh, ook pas nu verneem, Aha. Ja, die voor mij ook nog niet heel doordelijk waren, dus ik ben er wel mee bezig. Moest ik iets of wat vinden over bijvoorbeeld die Gootweg, ik heb er al ja. mee, niet een en ander over gesproken, ja. uh, iedereen zegt ja, het is de Gootweg. Ja, dus hè, een afwateringsweg ja, uh, ja, ja. uh, of, ja. uh, of een goot. Hè. Mm -hmm. Maar of dat de dat precieze noordeling is, dat is wat anders. Ja, dat is natuurlijk inderdaad, dat is maar gisteren in de Frans. Ja, inderdaad, wij, inderdaad. wij vroegen ons af of er een toponymie bestaat, zoals Lindewantje heeft geschreven, en als ze bestaat dat ook voor mollem? Hm, wij hebben natuurlijk zeker zaken die ooit uh, gelegd zijn. Hè. Dat hebben we wel. Ja. Die gootweg, nee. Nog dan, niet? Nee, nee. nee. Maar er zijn bijvoorbeeld gebuchten uh, en, en, en plaatsnamen hè, die we kennen, hè. Ja. maar uh, in detail gelijk als je daar citeert, de Gootweg, nee, ja, je, ja. die, die familie van Drasselt heeft ons op een dwaalspoor gebracht, want wij dachten dat ja. het ging over dat Tofte Bollebeek. Dat heb ik, ik gehoord. Nee, nee, nee. nee. Ja. Maar het is dus het Tofte Nollos. Ja. ja. Dus het Tofte Nollos, dat is dus... Hier op beneden Vrijlichem tegen dat kruis. Hè. Ja, ja, ja, ja. Dat daar daartegen is dat bedrijf. Uh, Frans, we hebben vorige keer meneer Sablon aan het woord gehad. en die kent toch heel wat over Mollem, ja. heb ik begrepen. Ja, ja. En dat beneden Vrijlichem uh, noemde hij Beneeste Vrijlichem. Ja, in Beneeste, ja. Dat wordt hier zo gezegd. Ah ja, Beneeste ja. Vrijlichem. Beneest. Dus en, uh, dat wilt beneden Vrijlichem. Ja, en uh. bovenste bestaan natuurlijk ook. Dat... Boven Vrijlichem. Ja, ja, ja, ja. Boven Vrijlichem. Dat wordt een ja, meer bovenvragen genoemd. Met een BNS, dat was typisch. Ja. ja, want we zijn ook op een dwaalspoor voorgebracht in verband met die Ningelbrand. Daarvoor had ik u willen bellen. Ja. Maar die oudere, kranige mevrouw uit Mollem daar, ja. die heeft ja. ons uh, op het rechte pad gezet. Inderdaad, want die wist het heel goed. Ja, je ja, ja. ja. Heb ik, ik, ik, ik heb haar naam niet uh, vernomen. Ik weet het niet, niet. Maar die wist het heel goed. Die peren, dat was wel juist. Ja, ja. We hebben het telefoonnummer, uh, Francis. Ik ook. Moet hem maar eens bellen. Hè. Ja, inderdaad. Voilà. Tot volgende keer, bedankt. Ja. Tot genoegen. Ja. hè, bedankt, dag heer. Ja, dit moet helaas het einde zijn van onze 141ste aflevering van DirectoFoon op Ustreek Radio. Viva. Zoals steeds konden we rekenen op de techniek met uh, Jan...